Van 5 uur. Goedemiddag, ik ben Biem en dit is het nieuws van NOS op 3. De politie in Breda doet aangifte van poging tot doodslag. Gisteravond waren de rellen bij het stadion van NAC. Volgens de politievakbond probeerden mensen met vuurwerk een ME-busje in brand te steken... waar politiemensen in zaten. De rellen begonnen nadat NAC in de finale van de play-offs was verslagen door NEC. Een groot aantal NAC-supporters bleef daarna bij het stadion. En vielen agenten aan. Er zijn zes mensen opgepakt. Rapper Lil Kleine is verhoord op Ibiza. Op beelden van Shownieuws is te zien dat hij met handboeien om naar de rechtbank wordt gebracht... Volgens de Telegraaf wordt hij verdacht van het mishandelen van zijn vriendin Jamie Vaas in een hotel op Ibiza. Hij is inmiddels weer vrijgelaten. Ik en Bernal heeft de 16e etappe in de Giro d'Italia gewonnen. Vandaag zou de zwaarste etappe moeten zijn. Maar vanwege slecht weer werden twee van de vier bergen uit het parcours geschrapt. En ook de tv-kijkers hadden last van het weer, zegt verslaggever Gio Lippens. Een etappe waar we vrijwel niets van hebben gezien vanwege de slechte weersomstandigheden. De Italiaanse televisie slaagde er niet in om de verbindingen te leggen. Zodat de grootste deel van de etappe ja, voor ons in het totale duister is afgelegd. En Bernal had al een tijdje de roze leidersrui. En als je al zeker tien jaar op het internet rondstruint, rondstruint dan ken je deze vast nog wel. Haha, Charlie, Charlie bit me. Dat is echt de familie die de beelden van Charlie en de pijnlijke vinger van zijn broertje Harry maakte, heeft er nu flink aan verdiend. De video is voor meer dan 620.000 euro geveild als NFT. Dat is een digitaal object waar je de unieke code van krijgt waardoor je er de eigenaar van wordt. De originele video met meer dan 833 miljoen views wordt dus offline gehaald, maar andere versies blijven wel te zien.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 die disco sound uit de jaren 80, ditmaal in uh, de uitvoering van de single van Eddie Murphy. Ja, ook hij heeft uh, platen uitgebracht, uh, waaronder deze disco klassieke, The Party All The Time. En Party was het zeker tijdens de Q3 van uh, de kwalificatie, jongen, jongen, jongen, weer een uh, rode monster uh, aan Gord gereden. Ja. Da daarover straks veel meer waarschijnlijk. Ja, ja ik, ik, dit is echt die, die, die, die, die Leclerc van Ferrari. Die heeft echt even een Maxje gedaan. Ja. Dan moet je even terugdenken aan wat Max vorig jaar deed op dit circuit. Uh, ja, we wachten even tot de redactie de zaak heeft uitgewerkt. Dus over een tweetal platen hopen wij u een samenvatting te kunnen geven... van die belangrijke derde qualifying 3 uh, en uh, ja, uh, wat Max daar uh, uh, voor plek heeft uh, ingenomen. En uh, de Mercedes en natuurlijk ook niet te vergeten. In ieder geval, Q3 uh, zit uh, het eindigt ook spectaculair. Hè? Na die crash uh, van die uh, ene uh, Ferrari uh, werd de uh, sessie ook niet meer uh, hervat. Hè? Want er was nog iets van een half minuut te gaan of zo. En wie staat er op Paul Position dan? Ja, dat, dat is juist de grap. Oh. Uh, uh, uh, hij had al een snelle tijd gereden. Dat noem ik dus met een Max hier. Uh, hij had al de snelste tijd gereden, dus uh, hij, hij had eigenlijk niet, niet, niet nog sneller gehoeven. Maar toch, uh, over, overmoedig, als Leclerc was, wilde hij nog sneller. Maar dat werd hem uh, toch iets uh, fataal, want uh, in dezelfde bocht waar Max ook uh, vorig jaar dat probleem had... en ook al een snelle tijd had gereden en dezelfde fout maakte... maakte Leclerc die nu ook dat hij uh, de auto uh, in de banden, uh, tenminste in de... In de, in de ...in de relingen zetten, maar ondanks het feit dat hij al de snelste was. Maar goed. Ja, en als Monagaske moet je de, de baan toch wel kennen, denk ik, als hij ja. langs je huis gaat. Of maar niet? Ondanks het feit dat hij die Ferrari aan barrels heeft gereden... ...had hij dus al de snelste tijd en start hij morgen ook van pole. Maar over een tweetal platen of een drietal platen daarover meer... ...tijdens de samenvatting van Q3, tijdens Pit Report... Half vijf hebben we dieren van de week. Nou hadden we uh, Uchts een paar weken geleden, nou, die heeft een thuis gevonden. Nova heeft ook een thuis gevonden. Alleen Oscar, die op een gegeven moment ook alleen in het dieren zat... die zit er nog steeds en uh, heeft dus geen, geen hondjes meer om mee te spelen... want iedereen uh, is of gereserveerd dan wel geplaatst. Dus vandaag weer aandacht uh, voor Oscar. Zos Life, ja, het is een uh, one-hit wonder heet dat, geloof ik, uh, Rob, in de, de DJ-taal. Ze hebben eigenlijk één grote hit gemaakt. En die hebben ze natuurlijk ook tijdens een live concert ten gehore gebracht. Dus dat One Hit Wonder, dat tijdens Zos Live. Ken je die plaat nog? One Day Fly? One Day Fly, ja. Dat klopt. Maar dat is hem niet. Goed, en dan hebben we nog natuurlijk het gedicht van de week. Nou, op vele verzoeken herhalen we het prachtige gedicht Zomer in je ogen. Maar ja, dan moet je nog wel een weekje wachten. Want komende weken, zoals u hebt kunnen horen tijdens het weerbericht... Wordt het niet echt veel beter, maar tegen vrijdag gaat de temperatuur wat omhoog. En wie weet hebben we dan de zomer in je ogen. Ik zou zeggen, genoeg reden om ook het derde uur te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte lokale zender, CFM Zandvoort. En uiteraard proberen we nog even contact te krijgen met Ahoy Rotterdam. Mooi uh, bedoel je, A A Roy, Rotterdam. A en uh, ja, daar gaan we naar uh, onze mystery guest ja. uh, bij ja. deze. En uh, die is uh, daar aanwezig uh, bij uh, inderdaad uh, de oefensessies van uh, vanmiddag. Ik kreeg net een berichtje van, uh, van die mystery guest uh, dat ja. het allemaal een klein beetje uitloopt. Dus hij gaat wel zijn best doen om voor vijf even bij ons in de uitzending te komen. Maar het kan zomaar zo zijn dat dat niet gaat lukken. Maar in ieder geval proberen we het wel voor elkaar te krijgen. Dan heb ik ondertussen heb ik de Songfestival-lijst voor me trouwens. Met uh, allemaal bekende Songfestival-platen van de afgelopen jaren. Ja. En ik zit even te kijken van welke nou leuk is om te draaien. Johnny Logan zou, zou kunnen. Je bent niet echt heel enthousiast, merk ik. Je hebt toch gewoon drie keer gewonnen. Lenny Coeur en de, de troubadour, ook niet enthousiast. Oké, okay. zegt ook al genoeg. Oh ja, ik weet al welke jij wil horen. Ja, die, ja, die. Ja, ja, die. Ik, wil, ik weet het alweer, ja. ja natuurlijk, deze wil je horen. Chacun peut me voir. Wow. Je suis partout à la fois, brisée en mille éclats de voix. Autour de moi, j'entends rire les poupées de chiffon Celles qui danse sur mes chansons. Que chacun peut me voir Je suis partout à la fois Brisé en mes éclats de voix Ik hoop dat de keuze goed was, al ja. Oké, okay, dank, dank je, Nou nog eentje dan. Dan houden we ermee op, hoor. <laughs> Zo'n uh, songfestival uh, blokje zo op de zaterdagmiddag. Met halleluja. Hetgeen wat uh, zojuist uh, Leclerc uh, ook uh, vanuit zijn auto schreeuwde. En uh, ja, uh, dat brengt ons meteen bij de Pit Report. FM Race Radio, Pit Report, Pit Report. Ja Wat deed die monogaske uh, nou in één keer? een uh, Max Verstappertje noem jij het. Ja klopt, want <lacht> Ma Ma Max uh, had het vorig jaar precies hetzelfde wat er nu Leclerc is overkomen. Goed, uh, Max Verstappen start morgen tijdens de Grand Prix van Monaco vanaf de tweede startpositie. Charles Leclerc, de monogask, veroverde zaterdagmiddag op het circuit van Monte Carlo de pole position... al ging dat voor Ferrari-coureur niet letterlijk zonder slag of stoot. De monogask parkeerde namelijk zijn bolide in de slotfase van Q3 in de muur... terwijl hij in het bezit was van de snelste tijd. De kwalificatie werd met nog 18 seconden op de klok niet meer hervat... Verstappen slaagde erin zijn voorgaande vijf kwalificaties in Monaco nooit in om zich op de eerste startrijd te settelen. De derde plaats in de kwalificatie tijdens de Grand Prix van 2019 was het beste resultaat van de Nederlander tijdens de zaterdagse sessie in zijn woonplaats. Eerder op de zaterdag noteerde Verstappen de snelste tijd in de laatste vrije training. Tijdens de eerste twee oefensessies op donderdag had de Limburger de derde en de vierde tijd geklokt. De kwalificatie ging zaterdagmiddag van start zonder Mick Schumacher. De auto van de coureur van Haas was na een flinke crash in de afsluitende vrije training niet op tijd hersteld... om de 22-jarige Duitser te laten starten. In Q1 reed de Verstappen de derde tijd achter Valtteri Bottas en Leclerc. De eerste kwalificatiesessie werd niet overleefd door Fernando Alonso, Niki Matsapien, Yuki Tsunoda en Nicolas Lafitti... In de tweede run kwamen uh, alle 15 overgebleven coureurs op softs naar buiten. Dat alles, heeft alles te maken met uh, de, de, start, de banden die ze moeten hebben bij de start van morgen tijdens de race. En na Q2 werd de top 3 gevormd door dezelfde mannen alleen in een andere volgorde. Leclerc was nu de snelste voorverstappen en bottas. Lance Stroll kwam in aanraking met de muur, maar kon wel terug naar de pits en uiteindelijk uh, verder. Desondanks sneuvelde de coureur van Austin Martin in de tweede sessie... net als George Russell, Esteban Ocon, Kimi Raikkonen en, verrassend, Daniel Ricciardo. De Australier had in de laatste vier races van Monaco twee keer pole position veroverd. De race, de vijfde Grand Prix van dit Formule 1 seizoen, start morgen om drie uur. Verstappen staat in de strijd om het wereldkampioenschap op de tweede plaats. 14 punten achter koploper Hamilton. De voorsprong van Verstappen op nummer 3 Bottas is 33 punten. Een PRS-ploeggenoot van Verstappen bij Red Bull Racing... bezet met 32 punten de zesde positie. Nog even op terug naar de startopstelling morgen. Op Paul Leclerc als de auto weer heel is, tenminste. Dan op de tweede plek vinden we Max. 3 Bottas, vier Sainz, 5 Norris... Zes Gasly en verrassend op een zevende plek Hamilton. Achtste Vettel, negende PRS en 10 Gino Venazzi. Dus een mooie, mooie startopstelling met, met de Ferrari voorop. Daarna een Red Bull en daarna een Mercedes. Drie verschillende merken op plek 1, 2 en 3. Nogmaals, morgen om 3 uur... start van de race van Monaco. Ik zie je wel dat het belangrijk is... Uh, dat je de baan kent, want... Uh, twee mensen die in Monaco wonen... op uh, plek 1 en 2. Ja. Dus uh, inderdaad... Uh, hebben we het over Leclerc en uh, uiteraard... Max Verstappen. Je had het nog over... Uh, de, de, het Max Verstappetje wat uh, ja. Leclerc zojuist deed. Op het moment dat jij dat vertelde... op de radio, uh, stond al uh, nog even de herhaling uit inderdaad, van dat moment van Max Verstappen. Dus uh, ja, dat was inderdaad een uh, identiek uh, moment... wat uh, Max Verstappen verleden jaar daar uh, in Monaco had. Eigenlijk waren we er klaar mee, maar straks... Oh, hou je mond. Maar straks uh, gaan we ook nog naar, uh, naar uiteraard onze mystery guest. Maar is Anders. deze.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 Het is vandaag Songfestivaldag in Rotterdam. Ja, dat heb je waarschijnlijk niet gemist. Afgelopen dagen in, in de media en op tv, uiteraard. Ook met name, en vandaar dat we hem nog een keer draaiden, de single Only Teardrops van Emily de Force. Ik heb een aangedaan. Ik ben te vroeg van huis vertrokken. Dat is hoe het gaat. En doe ik dan hetzelfde aan? Casual chic, anders stad hem net niet En hoe laat gaat de laatste trein Ach, Ik ben morgen en vandaag te vrij Maar ben je wel gemaakt van mij Hoe zou het zijn Smaakt het naar meer Of twijfel ik meer Kom ik nog thuis of blijf ik slapen Zo zijn er nog wel duizend vragen Ik heb mijn ondergoed, mijn tanden, borstel, luchtje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 Zou het zijn? Smaakt het ik weer. in jouw kamer voor mijn ondergoed mijn tanden een luchtje mijn laden. want ik slaap hier jo de ik zingel van Snelle maan en blijven slapen zo het dier van de week en daarna hebben we nog de SOS live een hele mooie trouwens en ook het gedicht van de dag en nog veel en veel meer misschien wel een stukje Rotterdam maar eerst deze Let's dance and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 Deze single van uh, Elphaviel en Forever Young. Ja, daar worden we gewoon uh, veel jonger van, toch albert ja, en Ja, uh, de live-uitvoering staat ook in uh, onze Zos Live-lijst. Ja. Dus? ja, die moeten we nog een keer helemaal gaan uitzenden. Ja, vrienden, gewoon een dagje bij de programmaleider opnemen en dan uh, gewoon was, een dagje uitzenden. De, de vrienden van de Zos Live. Want, ja. uh, als je die, die live-registratie, die we dan elke week uitzenden achter elkaar opzet, joh. dan krijg je zo'n diversiteit aan live-optredens... en, en zo'n aparte sfeer geeft dat, zeker op de radio. Dus uh, wie weet krijgen we nog eens een keer een speciale uitzending... van de vrienden van Zos Live. Zo is het straks weer een mooie, maar eerst het dier van de week. Mijn naam is Oscar. Ik ben een podenko van zeven jaar. Mijn baas kan mij niet de juiste begeleiding geven die ik nodig heb... en daarom zoek ik een ander plekje.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 Uh, waarom we deze wereld moeten delen met katten, dat snap ik niks van. Zoals u begrijpt kan ik hier dus helemaal niks mee. Als ik buiten een kat zie, dan wil ik hier uh, heel graag achteraan en zet het er dan zonder twijfel agressie in. Mijn verzorgers zijn met mij aan het trainen en dit gaat echt wel beter, maar ik ben er nog lang niet. Buiten wandel ik met een, ha een halte, een muilkorf en moet bekennen dat dit best prettig vindt.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 zodat we samen verder kunnen werken aan mijn gedrag. Vanuit het asiel krijg ik, krijgt u ook naplaatsing begeleiding. Als ik eenmaal gewend ben, kan ik prima even alleen zijn. In het verleden ben ik een bench gewend, maar op dit moment is deze niet meer nodig. In huis kan ik me keurig dragen en ben ik netjes en zindelijk. Ik zoek iemand die spreekwoordelijk sterk in haar of zijn schoenen staat. Iemand die het geen probleem vindt omdat ik buiten een melkkorf moet dragen en die voor mij beslissingen neemt. Denkt u of jij dat wij goed bij elkaar passen? Neem dan contact op met mijn verzorgers. En waar verblijft Oscar? Oscar verblijft in het Dierenthuis Kernemeland Keesomstraat 5 in Zandvoort. Telefoon is bereikbaar op 088-811-3420. 088-811-3420. Maar kijk ook even op de website. wwwdierentehuis Want ook Oscar verdient een thuis. En inderdaad, Oscar verdient zeker een thuis. Dus ga voor Oscar of de andere leuke dieren... naar het Kennen met Dieren Thuis. Zo dadelijk zoals live... maar eerst Barry White. I Uh, inderdaad uh, de man met die zware mooie stem. Barry White uh, you're the first, the last, my everything. We gaan inderdaad op naar de SOS Live. Wil je er alvast uh, wat over verklappen of niet? Ja, zoals ik al zei een one hit wonder, maar wel een die er uh, wezen mag. En uh, zeker de live uitvoering mag niet ontbreken. Oké, okay, nou daar zijn, <lacht> daar zijn we mee opgeschoten. Dankjewel, tot zover de schuif van Albert-Jan. Gaan wij nog uh, eentje draaien tot aan die tijd en die is van Mirolian. En Dat was uh, Marillion en uh, Kaylee. Ja, we gaan op naar uh, de Zos Live. Het is er uh, tijd voor. Je hebt een mooie uitgekozen, Albert-Jan. Ja, klopt. Het was, uh, ik, ik kwam hem toevallig tegen... terwijl ik bezig was in, uh, naar iets anders te zoeken. Maar ik denk, waarom deze niet? Het wat was de, inderdaad, wat, zoals de dj's dat tegenwoordig zeggen... een uh, one-hit uh, wonder. Maar zeker uh, de moeite waard om uh, ook op te nemen... in de Zos Live-lijst. Uh, dus we gaan uh, uh, een poosje terug in de tijd. Het is een klassieker. En dit is live uitvoering. Spelen ze niet zo snel als uh, toen ze bij Top Hop optraden. Om het zo maar eens te zeggen. Ze spelen iets, iets langzamer. We hebben geen tijd voor, want het gedicht komt eraan. Ja, dus spiel. We moeten sneller spelen. Gaan, we gaan naar Snowy White, Bird of Paradise Live. I just had to try Een mooie erbij bij SOS Life, Prachtig. Snowy Whites. En The Birds of Paradise. Hier is het gedicht. Zomer in je ogen. Het leven zit me nu niet tegen. Heb alles. Alles goed voor elkaar. En verder. Thuis geen problemen. En iedereen... Iedereen staat voor me klaar. Ik miste één ding in mijn leven. De ware liefde in mijn hart. Maar 36 jaar geleden kwam ik je tegen. Je kwam, je kwam zomaar op een pad. Ik zie de zomer in je ogen. Tja, de winter is voorbij. En de herfst, de herfst is omgevlogen. En de lente is nabij. Ik zie de zomer in je ogen als je even naar me lacht. Je laat me stralen en zelfs, zelfs in de nacht. Ik reisde over de wereld, ik had mijn hart wat me begeert. Had soms wat wilde nachten, maar ik, ik wilde toch iets meer. Ik miste één ding in mijn leven, de ware liefde in mijn hart. Maar 36 jaar geleden kwam ik je tegen. En je kwam, je kwam zomaar op mijn pad. Ik zie de zomer in je ogen. Ja, de winter is voorbij en de herfst is omgevlogen. En de lente, de lente nabij. Ik hoop, ik hoop dat je voor altijd bij me kan blijven. Zodat de zon ook elke dag weer kan schijnen. En dan moet het weer nog een klein beetje gaan meewerken. En dan gaat het goed komen. Met zomer in je ogen. Het leven zit me niet tegen. Ik heb alles goed voor elkaar. Mijn werk en huis geen problemen. En iedereen staat. Wat zijn voor het uh, Songfestival, uh, Roy van Buringen? Goedemiddag. Goedemiddag. Hey, Roy, welkom. Hallo. Hallo ja, Live uh, vanuit uh, Ahoy in uh, Rotjeknoor. Ja, Schip Ahoy, hè? Ja, zeker. Hoe is het daar? Want jij zit uh, dit weekend en op deze zaterdag uh, bij het Songfestival. Jij bent een van de gelukkigen. Hoe heb je ja, dat uh, kunnen regelen? Wat heeft dat gekost? Ja, gelukkig helemaal niks. Uh, ik uh, doe mijn werk uh, voor de afrotrossen, daarom uh, zitten hier. En uh, op dit moment zijn uh, ze uh, aan het resulteren hoe uh, de punten vanavond worden verdeeld. Je, je ziet allemaal beelden vanuit de hele, hele Europa, dat is wel leuk. Oké, okay, dus de puntentelling is eigenlijk al bekend gewoon. <laughs> nee, nee, nee, nee. nee, dat zeker niet. Op dit moment is het echt puur repetitie. Ik ja. heb ook een nog aan, dus uh, dat moet wel allemaal gaan. Oké, helemaal goed. Nee, hoe is uh, tot nu toe jouw ervaring daar? Want je bent er al, volgens mij al de hele dag aanwezig, hè? Nou, vanmorgen vroeg begon ik met een sneltest uh, bij de uh, teststraten, We, uh, voor, uh, niet voor auto's, maar vooral uh, voor coronatest natuurlijk. En uh, daarna uh, ben ik naar uh, Ahoy gereden. En uh, ja, ik heb alle optredens gezien die op opgetreden. Ja, ik vind persoonlijk toch ook wel uh, ja, onze eigen deelnemer geweldig. Uh, uh, en ik ben erg fan geworden van Portugal. Dat lekker oud nummer en een lekker swing. Ja, want ik heb van de week inderdaad die bellen gezien van die beste meneer van Portugal. En toen ja. Ja, waren er een paar die onwijze, valse zongen waren voor hem. En toen, toen wees hij echt zo van kijk, luister nou. Ik kan het wel, hè gewoon. <laughs> ja. Dus het is wel mogelijk hier in Ahoy. Het was, ja, ja. was een mooi gebaar voor hem. Ja, het is zeker heel mooi. En, uh, en uh, ja, we hebben dat was natuurlijk wel op jung verloren het corona. Maar dat hebben ze wel heel erg mooi uh, opgelost. En dat is vanavond allemaal te zien natuurlijk uh, op Nederland 1, vanaf, uh, vanaf half 9. Heeft iets te maken met Glenda Grace, kan het kloppen? Wat zei je? Heeft dat iets te maken dat, dat Duncan niet kan? Dat... Uh, nee, nee. Dennis nee. Grace uh, zet uh, Rotterdam heel erg mooi op de kaart. En uh, hoe dat gaat, dat, uh, dat is wel belangrijk om te kijken. Want dat is echt heel erg mooi. Maar het is een pauze. Oké. Okay. Oké, okay, ja, maar uh, geen uh, Duncan Lawrence dus uh, vanavond. Hoe, uh, hoe is het tot nu toe jouw ervaring uh, omtrent uh, corona en de maatregelen... en de controles en dergelijke? En uh, hoe uh, gaat dat? Moet je allemaal op anderhalve meter afstand van elkaar zitten? Laten we ervan uitgaan dat die bubbel hartstikke lek is natuurlijk. Maar, uh, maar uh, ja, nee, uh, het, het wordt goed opgelet als je loopt, moet je mondkapje op. Uh, iedereen heeft drie apps moeten downloaden op zijn app. Je uh, wordt goed gevolgd komende tien dagen ook. Want ook tien dagen moet ik een nieuwe test doen. Dus uh, dat, dat, dat is goed. wordt goed in de gaten gehad. Dus. Oké, okay, dus jouw, jouw geheime uh, uh, uh, uh, uh, winnaar is Portugal... en niet uh, dat een meisje uit Rotterdam die uitkomt voor... Wat was het? Griekenland? Griekenland. Maar nou, daar ben ik wel, ook al. Wel... van... Natuurlijk is dat een hele leuke, uh, leuke dame ook om te zien. Ja, wie is daar uh, geen fan van uh, Albert-Jan. Hey. <laughs> ik heb mijn bril niet, hè. <laughs> het, het lijkt me eens Griekenland wel. Oké. Okay. <laughs> ja, ja, dan gaan we meteen weer naar Sanford uh, terug, inderdaad. Uh, inderdaad. Ja. Inderdaad. ja. Nee, hartstikke... Nee, en Griekenland gaat hoog, hoog scoren, dat denk ik ook. Hartstikke mooi. Maar mag jij nou uh, gewoon voor dat, uh, met dat ene kaartje ook vanavond gewoon, uh, van de partij blijven daar? Uh, ja, ik heb er gelukkig twee, dus ik heb ook nog een schone dame bij me. Dus dat uh, komt helemaal goed. Oké, okay. nee, dus we hoeven ons geen zorgen om jou te maken. Maar wat vind je van de lichtshows? Ja, geweldig man, nu is normaal, hoe vet. Uh, mensen kunnen het vanavond natuurlijk allemaal zien op mijn Instagram. Ik plaats op dit moment nog helemaal niks. Maar vanaf uh, uh, negen vanaf uur kunnen mensen vol op, uh, op mijn Instagram uh, volgen wat we aan het doen zijn. Nou, toch even een vraagje. Vind je niet dat uh, die, die lichtshow-effecten met vuurwerk en dergelijke... Uh, het nummer zelf wat meer op de achtergrond uh, drukt? Uh, nou, ik moet eerlijk zeggen, het effect van het liedje maakt het wel mooier. Okay. En, uh, af, maar wel puur als je hier in de zaal zit op de tv... ...denk ik dat het wel afleidt. Oké. Okay. Heb jij trouwens uh, als bezoeker... ...en uh, inderdaad, je bent ook bij de repetities uh, aanwezig... ...heb je al uh, bijvoorbeeld uh, kennis kunnen maken met uh, Jangu? Nee, dat helaas niet. Want die bubbel is wel dicht. Uh, de benedenverdieping is helemaal dicht. Uh, ik zit in het eerste ring vooraan... Uh, ...op mijn stoel die ik de hele avond uh, heb. En uh, ja... Nee, dat gaat helaas niet lukken, maar ik zal zometeen als ik ga eten, vast wel wat pers en, en, en, en bekende mensen uh, rond zien lopen in het pand. Nou, helemaal mooi. We gaan het vanavond op jouw uh, Instagram uh, volgen, Roy. Sowieso. Ja, heel, heel veel plezier uh, daar in uh, Rotterdam vanavond. Gaat zeker uh, goed komen volgens mij. Ja, ik geef de avond nu wel een Oké. Boterhammetjes uh, gesmeerd vanmorgen thuis en meegenomen voor vanavond. Nee, nee, nee. Dat wordt gewoon een eten vanaf uit Heel goed. Nou, geweldig dat je nog even tijd had voor ons om live in de uitzending te komen. We wensen je en jouw begeleidster heel veel plezier vanavond. Oké, okay, dankjewel. Dankjewel, Roy van Buringen vanaf uh, Ahoy, Rotterdam. Veel plezier nogmaals, Roy. Hoi. Dank je. Hoi, hoor. Hoi, dat was inderdaad, uh, Roy. En uh, van Roy gaan we naar uh, Fred, want hij is er natuurlijk ook weer. Want hij moet zo meteen weer uh, aan de bak. Ja, we zijn er weer. Hey Fred. Hey, Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, we schakelen zo van uh, Rotterdam. Ja. weer uh, ja. naar de studio. Ja, ik heb er helemaal niks van, gewoon. I, I, ik ken het. Wel, <laughs> ja. Well, <yeah. laughs> hey, wat uh, ga je hey, wat hey, ga je hey. weer, uh, allemaal uh, doen? Uh... Ja, we gaan weer uh, eventjes wat, uh, wat artiesten bellen. Uh, waaronder uh, Tiffany Oosting en haar uh, nieuwe single heet... Waarom zie je mij niet meer staan? Corrie Geerlings gaan we bellen en ik zou alles willen geven. René Becker, uh, echte vrienden en Jesse Arjaans. En dat ik geen engel ben, nou, ja. Het zijn wel allemaal <laughs> dingen uit het leven gegrepen, hè? He, ja, hey. <laughs> waar je het vanavond <laughs> over gaat hebben. Ja, vooral die laatste, dat ik geen engel ben. <lacht> ja, engelen bestaan niet, hè? dat nee, weet je. Dat was trouwens een mooi gedicht ja. Ja, ja, hè? Vloed zijn de tranen. Ik zat in de auto, ik zat hem zo mee te luisteren natuurlijk. Ja, nou moet het weer nog gaan beginnen natuurlijk met... Ja. Uh, met uh, Eind volgende, zomer. Eind volgende week wordt het mooier Ja, Ja, ja, ja. Eén, Eén dag waarschijnlijk. <laughs> Fred, we wensen je heel veel plezier. Ja, ja dan dankjewel. Dan, uh, ja, wij, uh, wij gaan alweer uh, de studio verlaten, Albert-Jan. Ja, morgenochtend uh, uh, zes uur Schiphol, hè? Oh ja. Want uh, kwart over zes uh, moeten we inchecken. N heel dan, goed. Uh, zitten we morgen in Monaco, dus morgenmiddag uh, non-stop. Uh, morgenmiddag drie uur begint, begint de race. Dus ik zal iets eerder inschakelen als ik racefan zou zijn. Om uh, Het speciale sportkanaal om, uh, om uh, ook de, de, de inleiding uh, te volgen. En de mooie crash van Leclerc nog eens in slow motion te zien. Oké, okay, wij zeggen tot uh, de volgende keer. En bedankt voor het luisteren. Toch. Doei doei. Some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle. That grumble. Give a whistle.